Twee uur, Femke met het NOS-journaal. Klokkenluider Edward Snowden denkt dat de Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers hem willen doden. Dat zei hij bij de Duitse publieke omroep ARD. Op de website Buzzfeed zegt een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Defensie... dat hij Snowden graag een kogel door het hoofd zou jagen... In het interview zei Snowden verder dat de NSA aan industriële spionage doet... ook als dat niet nodig is voor de nationale veiligheid. Als voorbeeld noemde hij het bedrijf Siemens. Volgens Snowden heeft hij alle nsa documenten inmiddels overgedragen aan journalisten.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 Het weer. Langzamerhand wordt het droog en klaart het op. Het is rond het vriespunt en het kan lokaal glad zijn. Morgen en dinsdag 3 tot 6 graden. En dan soms zon, maar ook soms winterse buien. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 KRO De Nacht van het Goede Leven met Adeline van Lier. Nou, ben je net terug uit Spanje? Ome Henk toegesproken daar Ja, geen slappe gesprekken hoor. Zag de heel meesters maken stinkende wonden. Ik heb hem op zijn flikken gegeven. Ik zeg, Henk, blijf met je tingels van de meisjes af hier ook. Klaar. Nou, de hele buurt ben ik rondgegaan. Samen met Henk. De cafés, de winkels, de andere appartementen en overal heb ik gezegd op zijn Spaans. Perdone para mi amigo Tio Henk. Uh, Enk, zeggen ze daar al. Nou... Geregeld, maar dan vind op de terugweg in het vliegtuig zat er een vrij oude piloot. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gevraagd of ik even in de cockpit mocht kijken. Naar al die lampjes en de knopjes en die cijfertjes. Ja, normaal mag alleen kleine kinderen dat. Maar waarom een oudere vrouw discrimineren? Hè? Nou, ik mocht dus even koekeloeren. Ze dus hebben me ook alles uitgelegd. En weet je waarom ik dat nou wou? Ik denk, als die oude man nou niet goed wordt, hè, die piloot... en die andere, die kan het dan niet in zijn eentje... Hè, dat die ineens misschien de diarree krijgt of zo... dan kan ik het overnemen, hè? En dan nou lees ik het gelijk met nieuws. Jonge bestuurd vliegtuig na nou, flauw vallen piloot. Zo, nou, hè? Maar ja, ik vond het ook leuk hoor. Jammer dat ik er de leeftijd niet meer voor heb, hè? Dan zou ik zo piloot worden. Nou, genoeg gedroomd. Ik wens u een fijne nacht. Hè? Zonder code rood of oranje, want dat is het tegenwoordig elk ogenblik volgens de economy. Maar goed, doei, doei! Mama. あ <ー。S 1> Kom er nog eentje. Goed, welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op www.groentevrouw.com voor meer opwekkends. Zit Ze is weer terug uit Spanje, u hoort het. Miros Harem. ja, Hallo. eindelijk weer eens de gast. Yay. Welkom, Rijn van de Brink, Remco Seidsema, Sietsema, sorry, ja. Ian Rijksen. En uh, uh, Beppe Costa is er eindelijk bij. Hoi, yes. hoi, hoi, hoi. vorige <lacht> keer was hij er niet. En we hebben een nieuwe uh, bassist, en dat is Peter Sampos... Welkom, jij ook. En heb ik iedereen voorgesteld behalve ja. natuurlijk. Uh, oh ja, Rijn heb ik gezegd. Nee, ja, Remco, zeker. Ian. Ja. Ik ben alleen beste paard op stal vergeten. De naamgeefster van de band. Zangeres en actrice Miel Polat. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Okay. Goed. En eindelijk ook een cd uit, hè? Ja. Of EP-cd, hè? Ja, of zeg, iTunes. Ja. Nou goed, nu live in Caro's Nacht van het Goede Leven. Dus ik zou zeggen, take it away. In het farsi, in het Afghaans. En het uh, bezingt eigenlijk iemand die uh, weg is van zijn thuisland, namelijk Kabul. En het bezingt. Uh, Ik groet u, Kabuljan. Mooie Kabuljan. Met, ja, en dan bezingt hij eigenlijk de stad en de mensen. Ja. En uh, het is ook een lied over Heimwee eigenlijk. En hoe kom je aan zo'n lied? Uh, dit lied. Um... Ik heb samen met Remco Sitsuma, eh, ja, als het trek... is. Heb de, ik in uh, 2008, was het Remco? Ja. Was het, 2008, 2009. Ja. ja, was zijn stage. Hebben we bij Orkater de voorstelling ja. uh, uh, Kamp Holland gespeeld over de militairen in Oerusgan. Uh, in, en uh, zo, kwamen we, zo kwamen we aan. Op dat uh, liedje, ja. ja. Want versta jij versie? Nee. Nee, nee, oké, okay, goed. Dat is weer een ander verhaal. Ja. We gaan zo door, maar ik ga even opzommen wat er in de rest van het programma komt. Uh, Koen Dierks die maakte weer een fijne muzika poetica. Dit keer rond uh, de, uh, het werk van de dichteres uh, Fazalis, M. Vazalis. Uh, vannacht het laatste deel van Terugkeer uh, van Mars... Uh, uh, de, dus als de vierde nog ontbrekende serie was dat uh, van een sprong naar het hele Al. Ko van Gemert die leest een Curaçaouse kronkel van Karmichelt, die daar in de jaren vijftig was. Maar van Heemstra onderzoekt Facebook, uh, dit keer op religie. En Romane Rodriguez die vangt ook wel eens bot bij haar buren. En Jan Emaus die praat weer met Rex van Beuningen. En in Trek gaat hij het hele begrip garagebands nog eens eventjes tot op de bodem uitzoeken. En F. Starek blijft natuurlijk zijn moeder doen. Nou, dan hebben we de website www adelinevanlier.nl, kan je van alles uh, terugluisteren, teruglezen. Je kan ook podcasten, uh, je kan de playlisten bekijken. U kunt ook mailen naar hetgoedeleven@karo.nl. U kunt mij bevrienden op Facebook, Adeline van Lier, want daar zet ik vaak de podcast op. En daar heb ik net een serietje foto's hier van, de, van de dames uh, dame en heren gezet. Oké. Okay. Uh, Ruud die, die deed al de groeten aan jou hè, van Cloud Machine. Die komt hier straks ook te gast. tot mis een andere uh, zondag. Nou, ik kan twitteren via. Dan moet ik even naar Vincent kijken. Vin, doe je het? Twitter op N8VH Goede Leven. Goed. Dames, heer... Nee, da, nee, ik moet zeggen, heren, dame. Volgende lied: yes. Ik. Huil. Ik huil die rivier, mijn handen zijn zo koud, ik verloor See you Muzikaal zootje heb ik hier op bezoek, hè. Goed, nou, uh, moet het eerst eventjes... Ja, ga jij even... Is er nog stoelen? Uh, plenty. Oké, okay. uh, als Miron in ieder geval even gaat zitten... en, ja, en, en uh, Rijnt... Jij moest heel erg nodig uh, toiletteren, Ja, ga, oh, hè? ja goed. Nou, ga jij maar even snel ja, naar dan het toilet. Dan, dan, dan ga ik eerst wel even met... Wat moet, wat moet je doen? Zit ik zit? Moet ik moet ik, een, uh, moet ik hier, of... Ja, doe, ik dan, doe maar even dan? daar. Nee, geef microfoon ja, oh, een bep Alvast. Ja, ga je, geef een microfoon een bep. <laughs> Ah, Oké, okay. uh, neem wat te drinken, jongens. Hè. Ik heb wijn, ik heb bier, ik heb tukies, ik heb cola. Goed, um, eerst eventjes over uh, Merelsharem. Want ja. het, jullie hebben er weer een, uh, een push aan gegeven. Eindelijk is die platen gekomen. Ja, zeker. Want? Uh, nou, wij gaan uh, in 2015 een, een tour doen, een theatertour. Okay. Theater, een concert, theaterconcerttour. En, um, en we willen al heel lang uh, ja, een cd uitbrengen. En nu hebben we dus een ep uit met uh, acht onze, van onze eigen nummers. Ja, Want dit laatste nummer, Ik Huil, ja. van wie is dat? Ik Huil is geschreven door Don Duins. Ja. En uh, muziek is gemaakt door uh, Rijnd en door mij. En uh, Ik Huil komt weer van een andere voorstelling. Dat is ook wel weer mooi, want bijna al onze liedjes... Wij, wij, wij zijn... Uh, we komen allemaal uit het theater. Uh, bijna allemaal. En uh, ik huil, komt uit een voorstelling. Uh, Stil nou eens van Don Duins. Oké, okay, die heb ja. ik geloof ik niet gezien. Nee. Ik heb wel uh, jouw laatste voorstelling gezien. Weet je wel? Tenminste, het is niet jouw laatste, maar een van je laatste. En, en afgelopen oktober of september. Ja. Prachtig. Uh, Vincent. Is, zit Vincent daar? Is dit mijn regisseur er wel? Ja, die is een zoeken oh, die is een kurkentrekker zoeken ja. voor de wijn. Oh. Jeetje, ja, misschien ligt dat in de, in, in de kast. Nou, goed... Ik zat net ook al in mijn tas te kijken, maar hij stak er steeds uit. Dus toen heb ik hem eruit gemieterd. Nou, oké. Okay. Goed, dit terzijde. Maar dan uh, nou vraag ik het aan jou, uh, technicus Klaas-Jan Askes. Welkom voor het eerst bij mij hier in de nacht. Uh, ik, ik zou het leuk vinden om een, een klein stukje te laten horen... van uh, uh, wat er gezongen werd in de, in de voorstellingen. Uh, oh, ja, dat had je opgenomen? Ja, nou, of jullie hebben dat opgenomen. Dat heb ik toen gekregen. Okay. Dat was uh, van het stuk van de Amerikaanse Nomi Wallace... He, uh, uh, en dat, ging, dat is wereldwijd, is dus dat gespeeld. Uh, allemaal prijzen gewonnen. En uh, dat speelde jij met Frederikes Speert en met uh, Bob Vosco. Uh, he, nou goed, zullen we een klein stukje laten horen van uh, Lonely Are The Free? Misschien, dat is wel heel mooi. Oké. Okay. Ja. Lonely are the free. There ain't there many of them. They don't walk like you or me They just tumble in the breeze lighter than a feather altogether separately That's how it's supposed to be no matter where they wander from post to in between From here to over yonder There's no place for them to land Lonely, Lonely are the free The silent is strong Not so much as a whisper Tells you anything is wrong And you know not alone That you can't help but listen breaking of by Ja, dat was met. Uh, je hoorde ook Vreesplicht. Ja. Vriendin voor het leven geworden, ja. hadden we het net al over. Zeker. Maar dat word, je, ja. dat word je <laughs> altijd als je met Vree werkt. Ik ja. vind het ook een schat. Goed, eh. Um, uh, wat zou ik zeggen? Oh Hoi, ja. Uh, ja, ja. Ja toch? Heel mooi, ja, heel mooi ja, gedaan. Maar dat was met Jan van der Meijen. Ja. Op het daar en wie ja. ja. verder? Uh, Janos Kole en uh, Joost van Es. Ja, dus dat stond ook een ja. fantastisch bandje. Uh, hoe, hoe ontstaan jullie nummers? Nu, je zei het al een beetje vanuit de voorstellingen dat jullie spelen. Ja. En ontstaat er wel eens iets zomaar? Nou. Of? Ja, ook. Uh, dat is eigenlijk zo verschillend bij ons. en we zijn, Ik merk dat we nog steeds aan het zoeken zijn naar uh, um, um, welke vorm het beste bij ons past. En daarin zijn we heel erg aan het experimenteren. Soms komt iemand met een muziekstukje en dan uh, met, met een klein stukje... Of, of alleen met een refrein of met een ja. uh, loopje en dan gaan we daarmee improviseren. Soms komt iemand met die wat al helemaal af is bijvoorbeeld... Uh, we hebben straks een nummer, uh, Waye, en uh, die heeft uh, Remco, uh, heeft daar de muziek helemaal voor gemaakt. En die was al best wel af. En, uh, de grond. Ja, was heel... Ja. Ja. En, en, uh, en maak jij dan een tekst, of kies jij ja, een tekst, soms daar, van een traditional of zo? Of, ja, daar of... heb ik uh, voor het eerst een soort Koerdische tekst op geplakt. Wat heel grappig is, omdat dat in eerste instantie helemaal niet een soort uh, sound was daarvoor. Maar dat, dat. en... Uh, Uminuto gaan we straks ook doen, die is eigenlijk helemaal van Beppe. Tuurlijk, dan komt Italië er ook nog bij. Ja, leuk. En hebben jullie Engelstaligen? Nee. Want nee. Je, nee. nee, je hebt dus Italiaans, nee, nee. Turks, nee. Turks, nee. Koerdies. Nee, met mijn harem, nee. met mijn harem geen niet. Engelse muziek. Nee, ik? nee, wat Nee. Dan, nou, grappig dat ik dat toch net even een stukje heb kunnen laten horen. Hé, hey, uh, optreden in, uh, in Turkije, zit dat erin? Dat zit erin, ja. Dus, er wordt over uh, gepraat en gedaan. Oh yes. Oh yes. <laughs> ja, ik ben bezig. Dat, dat, dat lijkt me echt uh, te gek. Ja. ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Uh, ja, maar vooralsnog voorstellen. hier graag uh, lekker veel optreden. En dus in 2015 onze tour. Ja. nou even individueel over jou, uh, uh, want jij, jullie zijn alles, met van alles druk, daar kom ik allemaal langs. Ja. Uh, ik zag uh, dus ontspoord, hebben we dat net uh, laten horen. Ja. Maar uh, jij gaat ook weer met de gesluierde monologen op toernee. Ja, Hè, uh, ja precies, meer, ja. tot ver in april. Uh, uh, nou, leg het nog even uit. Ik zal eerst zeggen, het begon allemaal met de vagina monologen uit 1996, hè, van de Amerikaanse Yves Ensler. Ja. Die interviewde tal van westerse vrouwen over alles rondom de vagina. En daar distilleerde ze dan een aantal verhalen uit. Ja. Ze is hier in Nederland op de planken gebracht... door uh, steeds een wisselende groep actrices. Hè, aangevuld dan met BN'ers, dat was in 2001. En in 2003 kwam Adelheid Rozen met de gesluierde monoloog. Klopt, en de gesluierde monoloog... zij was eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar de verhalen... achter de sluier, wat beweegt de islam. Vrouw, want zij is gewild of ongewild heel erg in het nieuws en iedereen heeft daar allemaal mening over. Maar wat zit, wat is eigenlijk uh, wie is zij en waarin herkennen we elkaar? En waarin, uh, um, uh, wie is de ander? Daar was zij heel nieuwsgierig naar en daar ze heeft heel veel vrouwen uit de eerste migrantengeneratie geïnterviewd, uit Iran, Irak, Saudi-Arabië, dus echt een heel breed spectrum ja. van. Uh, van vrouwen. En daar zijn twaalf hele mooie, sensuele, indringende monologen uitgekomen. En vanaf 1 februari gaan we toeren tot april. Ja, en jij speelde toen... Volgens mij kwam je toen ik net van het toneelschool. Ik was 21 en het was mijn stage. Ja, het was een groene meisje uh, die uh, tussen deze prachtige vrouwen kwam. En, ja. uh, en nu ben ik 31, tien jaar later. Ja, waanzinnig. Want er staat een heel mooi filmpje, dat is neem ik aan van tien jaar geleden. Wat, wat op de site staat kan, van... Nou, ja. uh, Prachtig. Nou, dan krijg je een hele mooie indruk. Dan zou ik iedereen ja. aanraden. om. Hoe is dat om het na tien jaar weer te spelen? Fantastisch. Als actrice is het te gek... omdat je uh, allemaal nieuwe dingen ontdekt... En, en weer voelt hoe het was. En de teksten, het zijn dezelfde teksten... maar de, andere teksten grijpen me nu meer aan... en uh, krijgen een andere betekenis. Uh, en ook heel mooi om met deze vrouw weer op het toneel te staan. En ik, ik voel ook hoe relevant en actueel de tekst weer is... en hoe hoe eigenlijk dat er best wel weinig is veranderd qua uh, de, de emancipatie van de islamitische vrouw eigenlijk. Wat er wel is veranderd is dat het bespreekbaar is nu. Maar, ja. uh, Zijn er ook teksten waarvan je zegt, nou, die zou ik nu liever anders willen zeggen? Nee, Andere teksten? Nee, nee ik, dat vind ik echt zo ja. bijzonder. Het is bijna, ja, ik, ik wil het niet vergelijken met Shakespeare of zo, maar het is, nee, maar het is, het is uh, voorst, de voorstelling is op zichzelf uh, gewoon tijdloos eigenlijk. Ja. Maar het is heel lang gespeeld al, dus in die tien jaar ja, is New het steeds... in New York, in Berlijn, in Turkije, in Parijs, in, Parijs, in Ankara Canada, ook. In Ankara hebben we hem gespeeld. Heb jij hem ook gespeeld? En dan in ja. Nederland... Uh, nee, in, in, we hebben in het Turks gespeeld, in het Engels gespeeld en in het Nederlands. En, en hoe was het, in, het in, in Turkije om te spelen? Nou, wat ik fantastisch. Ik was een beetje uh, angstig van: oké, okay, we gaan naar Turkije en we gaan ja. in Turks spreken en we gaan het over uithuwelijken en vagina's en, oh, en, oh, en, en, en masturbieren ja, en, en weet ik veel wat we hebben. Ja? Uh, maar wat ik eigenlijk merkte is dat de Turken in Turkije eigenlijk veel uh, progressiever, ja. veel verder zware zijn dan de, dan de Turkse mensen, uh, dan de Turkse gemeenschappen in Nederland. Eigenlijk. Ja, dat is een bekend verschijnsel, omdat dat vaak de mensen zijn die toch van het platteland komen en heel weinig geld hadden en daarom naar het westen gingen. Ja, en je ziet ook dat, dat migranten, als je bijvoorbeeld naar Nederlandse migranten kijkt, die ook elders in de wereld leven, die zijn ook wat, uh, ja... Uh, die hebben ook wat oudere normen en waarden dan, dan ja. misschien de Nederlanders. Behalve dan jouw en. ouders. Jouw ouders zijn hartstikke open en vrij. Ja. En geven jou alle... Die waren ook niet gechoqueerd toen jij dit ging spelen op je 21ste, toch? Nee, nou, nee, nee dat, dat, dat, uh, ze waren heel erg trots. Ik bedoel, ze ja. zeiden ook niet... Ja, leuk, mijn dochter gaat het over en zijn. Maar nee, ja. ze waren wel... Mijn moeder die kwam kijken en die moest de hele tijd gichelen. En mijn vader, daar heb ik eigenlijk nooit echt... Inhoudelijk daarover gepraat. Nee. Maar wel een soort van: nee, ja, het is goed uh, dat deze verhalen worden verteld. En ja. dat, dat is het dan wel zo'n beetje. Ja, dus ja, ja. Dus, ja. Nou, fantastisch. Dus dan gaan jullie, uh, ik, ga, ik ga zeker kijken. Ja, ik kom, kom met mijn dochter ja, in, in maart in Amsterdam. Ja. Mooi project voor haar CKV. Daar zijn we uh, net mee start. En ja, nu kan ik, Ja, tien jaar geleden konden ze het niet zien. We nee, nee, hebben een nieuwe generatie meisjes ja. die het kunnen ja. Ja. Goed. Hey Remco, jij zit daar toch bij de microfoon. Hoe is het met de iTunes, je andere bandje? Ligt met, met de iTunes. The tunes. The tunes. Oh, de Tunes, sorry. De Tunes, ja, yeah, de iTunes. Ja, ik moet je helaas meedelen dat die band uh, niet opgeheven is, maar op een zeer laag pitje is komen te staan. Ah, oh, en dat vind... had er alles mee te maken dat, um, dat heel veel mensen heel veel in de band hebben gestoken, maar dat de band toch niet uh, heeft kunnen doorbreken, heeft mogen doorbreken. Nee. Dus mensen moesten uh, ja, ook bezig en verder met hun carrière. Ja, ik weet dat Misha Veldhuis, de zanger, die wilde premier van Nederland worden. Daar zit ja, hij nou, nu maar op Die, gaan zit, die zit inmiddels voor, uh, voor uh, een termijn van drie jaar in Londen. Oh? Dus die heeft ze heel ergens anders gezocht. Oh, wat doet hij? Hij is daar een, een, ja, een PhD aan het doen. Ja. Voor, uh, wat studeerde uh, hij geschiedenis, geloof ik? Nee, hij premier? heeft uh, uh, zijn master politicologie gedaan. Oh ja, alright. Nou, dus wie goed, weet, misschien dus wordt hij nog daar. premier. <laughs> Ja, en de bassist die wordt dokter, dus uh, oh, okay, die had ook genoeg te doen. Ja. En, maar jij bent wel, uh, je stond, stond je afgelopen zondagmiddag nog in, uh, in kerkrade? Nee toch? Vandaag. Nee, ik, ja vandaag. Ja, ja vandaag, ja. nou ja het is nu al maandag, maar... Ja bedoel, zon, het, het, het, precies, oh je bedoelt uh, gisteren. Ja. ja, dus alleen op de wereld heb je dat... Uh... Ja. Een voorstelling van Monique Merckx, ja, van het Maaspodium. Een ja. en, en jeugdvoorstelling voor 8 jaar plus. Daar speel jij live heel, heel, ja. op de. op. Ja. Dus jij bent vanmiddag, afgelopen middag... Ik, in... had, een, ik had een volle zondag. Ja. Ah, ah, was het leuk? Het was heel erg leuk. Zat het lekker vol? Het, het zat heel goed vol met uh, zowel kinderen als heel veel ouderen. Dat was heel erg ja. leuk te zien. Nou, die, De voorstelling van Monique Merckx zijn echt voor alle leeftijden. Ja. Ik. Nou, Ik kan je zeggen, Adeline, ja? ik weet niet of je het nog gaat zien... Ja. maar doe het zeker, want ja. het is... Uh, Oké, okay, oké. Okay, te... vlakken... Uh, ik heb even uh, naar gehoord. Het, hoor, het Roo heeft over, Maasbodem heeft ook een hoorspelletje gemaakt erbij. Ja, klopt. Dat heb ja. ik ook geluisterd. Hartstikke leuk. Oh, ja, ja, ja, ja. Ik zou het ja. graag uitzenden, maar het duurt te lang. Hier. Ja. En ik moet, Jij moet dan ook iets melden, want jij gaat in die grote voorstelling spelen van Joop van der Ende. Uh, ja, ja, ja, ja. Hoe heet het ook weer? War, War Wars. Wars ja. En dan ben jij een... Uh, ja, je hebt in het stuk heb je een, een persoon die heet uh, in het script de Songman. En dat is degene die zeg maar de, de, de muzikale noot in de voorstelling geeft. Want het is eigenlijk, het is dus niet echt een musical. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar uh, het, uh, het is niet. heel erg een, een, een, een, een poppenvoorstelling. waarin de muziek toch wel een soort van uh, ja, sublaag geeft. En ik ben dus degene die gedurende het hele stuk. Uh, uh, ja, de muziek mag doen. Fantastisch Mag zingen en spelen. Jeetje, wat leuk. Ja. Ik, nou, dan kom ik kijken. Ik was niet exact, van plan, zo. maar nu ik weet dat jij erin zit. <laughs> Oké, okay. zullen we eerst maar even muziek maken? Ja. Want ik zie, het is... Uh... De man is dan al klaar. All right. En nu wordt het beppen? Ja. Alles goed, beppen? Ja, is helemaal goed, ja. Oké. Okay. Je <laughs> de oudste van, uh, van de hele... Gegeven. Nou, ja, de oudste. We zijn even oud, dus hou ja, erover op, we spelen, hè? We zijn even <laughs> oud, hoor. We spelen. <laughs> Deze tijd ben ik al lang in bed natuurlijk. Oh, normaal, ja. Ik ben een ja, ja. Het Maarten van Rossum van de band. Weet je, Maarten van Rossum is een nachtmens, hè? Ja, Die ja. gaat s'nachts pas om vier uur in bed. We hebben ook, hoor. We hebben nee, ook? Wel, je. Oké. Ik ga maar... opmerking. Alright, alright. all <laughs> ah. ja, Maarten van Rossum van... <lacht> Qualche cosa che non va, qualche cosa che non va in questa aria. Aria di santità. C'è qualche cosa che non va, qualche cosa che non va. In questa. santita non è per te che aspetto qui non è chi veda noi Qualche cosa che non va, qualche cosa che non va, in questa... ZANG Naar wie er komt. Ja. Beppe, nog één minuutje leven met jou? Of om te leven met ja, jou? Ja, ja, ja, precies. Het is een uh, verhaal. Een uh, nou, verhaal. Je gaat ooit een hele mooie dame uit uh, Sevilla. Ja. Uh, ik zei, we hebben, we hebben toch geen toekomst, want je blijft hier en ik blijf in Nederland, whatever. Maar geef me één dag. Eén dag van je leven. We gaan, we gaan allebei naar Cadiz. En we gaan vanaf s ochtends tot avonds gewoon onze liefdesverhaal maken. En uiteindelijk nemen we afscheid. En ze zei één dag. Ze zei, ik geef je één minuut. Yeah. <laughs> dus dit is het lied. Oké, oké. Hé Beppe, hoe is het verder? Uh, ondanks het feit dat het heel laat is. Oh. <laughs> uh, nee, het gaat goed. Ja. ja. Nou, uh, je woont al zo'n dertig jaar geleden. kwam je uit uh, het noordoosten van Italië. Noord, noordoosten van Terrein, moet ik zeggen. Ja? Huh? Ik, hoe heet het ook weer? Caluso? Of? Ja, ja maar Turijn. Turijn. Turijn, dat, Turijn, dat is ja, nog Caruso. beter. Ja, goed. Maar, uh, nou ja, al dertig jaar hier uh, uh, muzikant. Vooral in theater. Ja. Welk instrument bespeel je eigenlijk niet? Ja, heel veel. Oh, <laughs> heel veel, helaas. <laughs> Wat heb je nu om? Want het, het het klinkt het een als een mandoline. Een oh, mandoline het... ja, ja, maar het ziet er niet uit als een mandoline. Er zijn verschillende soorten mandoline. Het is een, een soort van uh, elektrische... Want het ziet eruit een... als een, een te klein elektrisch Een Heel mooi ding. Ja, ja. Ben je nog bezig in theater op ja, dit moment? Ja, ja, ja, ja. Vertel. Nou, ik ga dit jaar van heel klein naar heel groot. Dus ik ben nu met een solovoorstelling aan het schrijven. Oh, wauw. Die, die heet Vroeger was ik Kosmonauten. En dat gaat over uh, het uh, vergaan van de ideologie in onze uh, maatschappij. Dat ik betreur. Ja. En uh, daarna ga ik een uh, film maken met uh, Edith Estal. Oh, met Edith Estal, ja? Dan ga ik. Uh, en waar gaat hij over? Het gaat over vader en dochter. En ja, jij bent de vader? Jij bent niet de dochter, heel gek. Ja. En, uh, en we gaan een reis maken vanaf Amsterdam naar Istanbul. Oké, okay, een road de movie. is ben helaas ja dat, dat is wel zou jammer perfect zijn maar nee nou. maar het, is, uh, het is een andere ook een andere verhaal dus, uh, oké okay, goed en, uh, en daarna ga ik uh, eind van het jaar ga ik naar Berlijn en dan wat doen uh, met het Duitsch theater werken met Alice Sandwijk en het Duitsch theater oh spannend yes, dat, dus je hebt een Doe, dus vol seizoen tot, tot groot ja, ja. oké okay. Rein dan jij ook nog eventjes voordat we doorgaan. want ik heb jou nog helemaal niet gehad ja. zoek even een microfoon want ja moet je, wil hij wil nog hij wilde Sorry, wat zeggen. Doe even in de microfoon anders zien, van... Uh... Ik ga de tweede stem doen. Ja, wacht hè We zijn gewoon mijn microfoon geconfiskeerd. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. Wat wou je nog zeggen? Nee, nee, ik dacht... Ik je ging je nog vragen. Maar nee, dat... ik ga nu naar Rijn. Oké, okay, doei. <laughs> nou. Doei. Ga, Berlijn, dus. ga jij maar vast naar Berlijn. Hé, hey Rijn. Ja, ja. uh, hoe is het met uh, JR en de Lazy Batteries? O, o, dat ligt een beetje op zijn gat. Oh, dat ligt ook wel ja. een beetje op was gat. jij met Ru uh, Judah Gosling gaan. Uh, ja, ja, ja, ja. 2007 hier volgens mij al te gast geweest. Zo, ja, zo lang geleden alweer. Ja, volgens mij wel. al lang geleden hoor. Nee, was, nee, nee, nee. nee, nee. Want, nou, nee. nee ja. Volgens mij was het uh, 1988, zo voelde ja. ik wel ongeveer. <laughs> Nee, maar. Uh, dat ligt een beetje, een beetje stil. Gaat, een beetje wel, ja. Maar het gaat wel heel goed met jullie. Ze is net papa geworden. Oké. Okay. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Hé, hey, en nog voor. Ben je voor theater bezig op dit moment? Uh, nee, ik ben op het uh, moment. stop ik al mijn energie in mijn relatie. Ja. Oh, dat is ook wel eens gezellig. Nou, dat is niet helemaal waar, maar wij, mijn, oh. mijn vriendin is een En op het oh, moment ja, ja, ja. Uh, zijn wij een, uh, ja, onszelf aan het profileren binnen artiesten. Dus we zijn eigen act aan het maken. All right, zij heeft meegedaan bij het Noord-Nederlandse Toneel, ja, hè? Ja, ze zat net in Fellini en is ja, daar ja. klaar mee. En uh, nu zijn we... Ja, de kracht aan het bundelen. Precies, want zij, wat kan ze allemaal? Uh, aan touwen, ja, dingen doen, in de, in de lucht. In doek, en... Ze kan in de ring ze kan in uh, ja. de, de De site heet Aerial Art. Kijken, w. Oh. W. Arial Art. Mensen moeten maar eens kijken. WNW.Arial Art. Leuk, he? Ja, oké, okay, goed. Ach man. Goed. Nou, heb ik nou, voor... oh, nou, alleen Ian nog. Hoe gaat het met... De... Ja, nee. Ian, um, hoe gaat het met de Space Cowboys? Ja, goed. Ik heb vanmiddag gespeeld in Volkel. Oh ja? ja, want je gaat weer. Je hebt een klein toernooitje, zeg ik, op de site. J jullie jullie treten nou, nog steeds op. Het is wel op. een heel klein torneetje, hoor. Het is best bijzonder, een zingende drummer, hè? Met gitaargeweld om je heen, toch? Ja. Maar het is heel leuk, in ieder geval. Oké. Okay. Uh... You're still going strong. Het, wordt, die... het wordt steeds zeldzamer, maar het is erg leuk. Ja. <laughs> het is helaas wat te hard voor de nacht, anders zou ik je graag uitnodigen. Het is keihard. Ja, ah. Kei hard. ja Kei daarom. Het is knijterhard. Nou, Peter, uh, alles goed met jou? Uitstekend. Nou goed, dan houden we het daarbij. Ik een verhaal voorbereid. Oh shit! Ben je ook in theater bezig op dit moment? Uh, uh, ja, ik heb net bij het filiaal een mooie voorstelling gespeeld. Toen mijn vader een struik werd. Op locatie met z'n tweeën, actrice en muzikant. Ja. En uh, Daniel Sam Kalde heb ik net mee meegetraiyouden. Het gaat volgend jaar weer in première. En dan gaan we ook bij het filiaal weer Wiplala hernemen, een jeugdvoorstelling. Oh, dat is leuk. En verder ben ik heel actief in het speciaal onderwijs als coach. En... Ja, de, de meeste van hier geven ook uh, muziekles, hè? Ja. Uh, Reint geeft les, Ian geeft les, Beppe niet, maar uh, Remco, ja. En Beppe. jij gaat volgende week in de Meervaart een, een masterclass zang doen, toch? Ja, ik geef een uh, masterclass liedperforming zang, uh, 8 februari. In de Meervaart. Dus kom alsjeblieft. Leuk als je komt. En 7 februari, de dag daarvoor, spelen we met de band. Ja. In zaal 100. Kijk. Met Merals Harem. Waar is dat? In, Amst in Amsterdam. De in de Witte Straat. De de oh, de buurt. oh okay. Om een hele toffe en plek. Er zijn nog kaarten. Oh, er zijn nog kaarten. Je kan op onze site kijken. Als er vanmiddag uh, audities in de Meervaart. moet je, meer je Klopt. Erbij? Ja. Ja, nee, daar moest ik niet bij zijn. Oh. Een... Oké. Okay. Ik moest ergens. Anders. Ja, je moest je ergens slechts 5 euro. Kun je nagaan, man. Oké. Okay. Zal, wanneer? 7 februari? Nou, ik ga het onthouden. Uh, volgende nummer. Yes. dat u Jongens, uh, ik heb het al uh, uh, vlak voor de uitzending gevraagd. Zouden jullie een klein jingletje willen maken? Ja, dus uh, dit is een dag voor het goede leven met Adeline. Ja, dan kan ik dat lekker uh, heel vaak draaien aan de kop van het programma. Ja? ja? Even neer het eindje. Ja. Is dat een idee? Nou, probeer het maar even hoor. Uh, Klaas, kan, jij, jij kan in opnamestand gaan, dus uh, maakt niet uit. snel. Ik zit met. in. Het snel. Ja, toch? Doen we dan twee keer en dan het eindje. Ja, ja, oh. ja. Je ja, geeft hem aan? Het eindje. Ja. Kun je lachen? Ja. Zeggen, dit is de nacht van het goede leven, hè? Ja, dan moet je er wel in zeggen. Ja. Dit is de nacht van het goede leven, met Adeline. Ja, oké. Okay. Jij zet hem in, Mirol. Jij zet hem in. Maar geen muziek tussen? Nee. Oké, okay, jongen. 1, 2, 3, 4. Dit is de nacht van... Het Goede Leven! Nou goed, oké. Okay. Goed, gaan we door. Wat? Three. <laughs> Take three. Take three. Het hele programma ja. voelde met... Oké, okay. nou goed. Volgende ja, nummer, ja. jongens. Wat nou, wat nou. Concert. <laughs> wat wil je spelen? Ja, wat wil je? Oh, mooi. Ja. Oh, jij gaat nog een ander... Wat heb je daar ook een lief kleine... Uh, wat is dat? Lund, uh, wat is het? Een versterkertje. Een heel klein versterkertje. Oh, de triangel. toch, is er toch altijd voor jou. Die slaat een keer om in iets zwarts, in iets leegs. Die slaat een keer om in iets scherp, in iets geets. In alles verbrandende, ijskoude haat. Die slaat misschien om in. Die slaat misschien om in iets zwars Maar nooit de liefde Mijn liefde Mijn oh. liefde Die slaat een keer om in iets scherps, in iets heets In alles verbrandende ijskalde hand. Die slaat misschien om in iets leegs Die slaat misschien om in iets zwarts Mijn liefde. Haal... Als jullie, als je nou volgend seizoen op theatertour uh, gaat... Hè, dan moeten jullie dus echt helemaal vrij plannen. Want iedereen zit ja. in voorstellingen. Dat is nog maar, een heel gedoe, hè? Dat is ook het grote uh, uh, zoeken, puzzelwerk uh, van Harem. Uh, Wat Iedereen is natuurlijk hartstikke druk en leuk. Ja. Maar we, ja... Want jullie vinden het heerlijk om te spelen, toch, samen? Ja, zeker. Het is zo'n lekkere band. jullie ja. zijn allemaal heel goed, dus... Ja. Uh, Verdient ja, een publiek alleen. Wat? Ja? Nee, het punt is dat we, we missen een beetje de continuïteit. Want uh, ja. soms uh, is Miraal weg een paar maanden, soms ben ik weg een paar maanden. Remco, bijvoorbeeld. Ja. Daarom hebben wij uh, beslissing genomen om op een tournee te, te, te boeken. En dan iedereen en dan gewoon dan, moet vrijhalen? Iedereen houdt het vrij en dan, dan gaan we wat een doe paar je? maanden. Ja bijna elke avond spelen. Dat, dat is Precies, en dat ga je dan nou, nu proberen te boeken allemaal. En... Veel veel ja, ja, dat is leuk. En dan, dan staat de bent ook, hè. Want uh, nu is het zo hapsnap. Ja dan kom je niet... Ah, uh... Nou, het is al hartstikke goed dat je dat EP'tje uit hebt. Dat is leuk, en super superleuk. Ja, toch? Ja, trouwens op iTunes hè, te verkrijgen. Op iTunes en dus, uh, te verkrijgen. Ja, maar soms ja, hebben wij twee, drie, drie optreden, Optredens ja. achter elkaar. En dan zie dan dan je het wel, wel weer. dat het ja. groeit meteen. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Ik ga vanuit dat uh, volgend jaar... Ja, leuk, enorm. Wordt het voorjaar of najaar? Weet je nog niet. Naarjaar. Najaar. najaar. Okay. Najaar, oké. Najaar? Nee, voorjaar. <laughs> <Wat>? nee. <laughs> ik, weet ik weet het niet joh. je moet aan mij geen tijden en dingen vragen. Mei 2015. Mei 2005. oké, hartstikke goed. Ja, ja, nee, uh. mij mij okay. ja. Goed. Al. Dus allebei? Allebei, is goed. Uh, jongens, we gaan gewoon lekker door met spelen toch? Ja, oh? Huh? Ja? Ja. ja. Jolas. Jollar. Jollar. En waar gaat het over? Ja. Uh, de muziek is gemaakt door uh, Remco Zietsema. En uh, uh, eigenlijk uh, gaat het over dat, um, uh, dat, dat je bepaalde kansen niet hebt gepakt. En dat je eigenlijk moet leven en moet lief hebben. En, en de wegen van je hart moet volgen. Oké. Okay. Heel goed. Heel goed. Ja. En die tekst is van jou? Ja. Heb je zelf gemaakt? Ja. Sta je helemaal achter? Ja. ja, zeker. Tuurlijk. Ik sta erachter en ik probeer het te leven. Ja, volgens mij lukt dat wel, Miran. Ja. <laughs> He, je mag langer ja. maken, want het is nog anderhalve minuut. Okay. Dus, uh, nou, Doe dan de gaan we. Doe die jingle nog een keer. Doe de <laughs> jingle ja. nog ja. een keer. Doe ja. Oké, okay. en, en, en dan moet je het eigenlijk zingen doen. Dit is de nacht van het goede leven. Dat is toch veel mooi, hè? Uh, ja. Het is zo genottig. Knip het maar, knip het je ja, we knippen het wel leuk. Ja. Het is zo genottig om naar jou te kijken. Hè? Ja. Hebben jullie dat ook, heren? Als zij daar staat ma te zingen en te swingen. Ja, dan ah, heb je gewoon... Rug. Die, jij ziet, die rug is ook al lekker. Dat, nou, ik zeg niks. Goed, lieve, lieve Merels Harem, hartstikke bedankt. Ontzettend veel succes. Uh, ook erg succes erg. met alle andere uh, theatrale projecten ja. en muzikale projecten. Ik kom jullie ongetwijfeld in theater tegen. En, uh, en tegen de tijd dat het uh, mei 2015 is en ik besta nog, moeten jullie misschien maar nog met kids gaan. komen. Ja, ja. Hij ja, zei, ja, wat zou ik zeggen? Ah. Dankjewel Adeline, we vonden het heerlijk om je te, ah. te zijn. Om hier te zijn. Ja. Dankjewel.